Jelle Visser met het NOS-journaal. In de buurt van het Vroese Park in Rotterdam-Blijdorp... zijn na een schietincident gisteravond twee mannen van 19 en 20 jaar oud gewond geraakt... en naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten van 16 en 17 jaar oud zijn aangehouden. Een van hen probeerde te vluchten. Hij kon worden gearresteerd nadat agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Eerder gisteravond ontruimde de Rotterdamse politie het Vroeze Park nadat omwonenden hadden geklaagd over overlast. Er waren te veel mensen, in het park werd gedronken en gebarbecued. Ook ontstond er een vechtpartij. Bij een politieachtervolging in het zuidwesten van Gelderland... zijn meerdere politieauto's beschadigd geraakt. De voertuigen werden geramd door een bestelauto met een aanhanger. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor... Er volgde een achtervolging die onder meer via Opeine, Zaltbommel, eindigde in Velddriel. Daar werd de auto door agenten klemgereden. de bestelwagen eindigde daarbij in een sloot. Opnieuw waren Amerikaanse steden gisteravond het toneel van protesten en gewelddadige confrontaties. Betogers trokken zich niets aan van de avondklok, die is ingesteld in 25 steden. In Minneapolis, waar de demonstraties maandag begonnen... na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld... wisten politie en de nationale garde de onlusten de kop in te drukken. Er zijn 4000 militairen naar de stad overgebracht... en daar komen er nog 7000 bij om de orde te handhaven. 23 winkeliers in het overwegend christelijke Elburg... openen vanmiddag hun deuren, ondanks een moreel appel van de burgemeester... om de zondagsrust te respecteren... Zonder een tijdelijke koopzondag kunnen de winkeliers het hoofd niet boven water houden in deze coronacrisis, zeggen ze. Een meerderheid van de gemeenteraad van het Gelderse vestingstadje was tegen de koopzondag. En dan het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig. 18 tot 23 graden. Wel staat er een stevige oostenwind. Morgen, tweede pinksterdag, meer zon en iets warmer met 21 tot 25 graden. Dinsdag kan het lokaal 28 graden worden. Vanaf woensdag kans op regenbuien. Dit was het NOS ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Weer onze herkenningsmelodie van Tante Leen van We Gaan Naar Zandvoort aan de Zee. Uh, hartelijk welkom luisteraars in uh, Zandvoort, de regio in Nederland en zelfs verder buiten. Want ik weet op dit moment dat Wim Kok en uh, de heer Biesenberger in uh, Canada aan het luisteren zijn. Fijn dat jullie allemaal aan de radio gekluisterd zitten voor het programma ZFM uit Zandvoort. Het is buiten mooi weer, de zon schijnt, het is gezellig... Veel toeristen toch nog op dit moment? Volg uh, Nee, dat gaat goed. En u hoort ondertussen de stem van Hans Hogedoorn. Maar Rob, uh, fijn dat jij de techniek wil verzorgen. En niet alleen dat, ook de platenkeuze hebt. Ja, die is van uh, Albert-Jan hoor, vandaag. Oh, Albert-Jan ja, Bos ja, heeft ja. de platenkeuze. Nou, dat zal goed zijn. Uh, lieve luisteraars, bij, uh, tegenover mij zit Hans Hogedoorn. En als mensen zeggen, wie is Hans Hogedoorn? Ik kan me niet voorstellen, maar ik ga toch even zeggen. Hij is... Uh,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 Hij heeft uh, altijd uh, bij de provincie Noord-Holland uh, gewerkt, uh, gedurende die tijd. Toen hij uh, met pensioen ging met zijn 58ste jaar, toen uh, werd hij lid van de politiek partij. Dat is op zich niet zo vreemd, want bij de provincie, dan ben je natuurlijk... Uh, Hoe lang, lang is het geleden dat je 58 werd? De hele tijd. <lacht> de hele tijd. Dat is uh, meer dan vier jaar geleden.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 Uh, op het ogenblik, uh, na mijn uh, uh, wethoudersperiode 2006... Uh, ben, ik, uh, uh, ben ik bestuurslid uh, geworden van uh, een zorg, uh, zorgverzekeraar. Univ VGZ, uh, ISA, waar wij als uh, ambtenaren in zaten. Daar zit ik nog steeds in. Ik ben uh, op het ogenblik plaatsvervangend voorzitter van de regio Noordwest-Nederland. En zit landelijk in de ledenraad. En VGZ heeft zo'n 4,5 miljoen verzekerden. En uh, dat vraagt nogal wat tijd...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 en die houdt zich in bijzonder bezig... met het organiseren van een landelijke strandbedrijf... die nu weer plaatsvindt op 2 juni. Gaan we het zo over hebben. Oké, okay, nee, moet je vroeg mee. Ja, nee, we, gaan zo, we gaan even naar de muziek luisteren. Weet niet wat het is, maar er... Hoe zou dat wie dit was, hè? Nou, nee, ik weet het al, hoor. Jij weet het al. Terug naar de kust is dit. Ja, van wie dan? Uh, Maggie Manil. Heel goed, heel ja, goed. Ja, ja, komt uit mijn tijd, hoor. Dat bedoel ik. Ja. Heerlijke muziek is dit, erop. Goed uitgekozen. Nee, Albert-Jan heeft het uitgekozen, hè? Albert-Jan Vos. Maar jij hebt het gedraaid. Ja, ja, ja, ja. Onder. Goed, lieve luisteraars, uh, u bent weer uh, live verbonden met de studio uh, van uh, ZFM en... Uh,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 Uh, zoals het nu eruit ziet, word ik voor de woensdag en de donderdag beide kampioen dit jaar. Met een partner doe je het altijd, hè? Ja, oké, okay, maar, maar je doet het maar. Ja, nee, maar inderdaad, dat, uh, dat lukt uh, best dit jaar. Goed, Hans, <tosses> we gaan praten over het onderwerp van vanmorgen. En dat is dat terrein aan de Kennerbeweg. Als je vanaf de zonslaan richting de golfclub rijdt, dan ziet u aan de rechterhand een grote camping en een heel groot gebied. Daar lagen vroeger ook de voetbalvelden van TZB...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 Uh, nou ja, nee, eerst even, de, de, de roep in Zaldenvoort. Ach, wat moesten we toch met die campinggasten? Hè? Dat waren misschien wel duizend of vijftienhonderd mensen, maar ze geven niets uit. Daar antwoord. had Zaldenvoort niks aan. Ja, terwijl die mensen, en als je ze kent, en ik ken ze, want ik heb met het bestuur gesproken. Ik met, met veel plezier denk ik terug aan mevrouw Nicolai en mevrouw Galavazzi. die voorzitter en secretaris waren van Zaldenvoort. Uh, die, die verzekerden ons dat die mensen die er zitten. Uitbundig bestedingen doen in het, uh, in het centrum. Het strand bezoeken. Kortom, een economische impuls van, uh, van je welste. Dus, probleem. TCB opgelost. En toen kwam de saltevoerde uh, uh, aan de orde. En wat gebeurde er? Uh, ik geloof in 2000. Stonden die campinggasten, die caravans... stonden zo dicht op elkaar... dat er op een gegeven moment de gasbus uh, ontplofte. en ja, dan, dan begint de aardigheid. En toen bleek, de kwam erbij... dat de camping echt gemoderniseerd moest worden. Omdat er veel te veel mensen op uh, dat terrein stonden. En uh, ja, als je wilt uh, gaan verminderen... als je de voorzieningen uh, die er hard nodig waren... er waren geen adequate NUS-voorzieningen, elektra... er moest van alles gebeuren. Bovendien dat terrein van TZB wat verlaten zou worden... wat zo laag lag door die afgravingen... Daar uh, kwamen problemen met uh, wateroverlast enzovoorts. Kortom, die initiatiefnemers die dat terrein gekocht hadden, die wilden daar wel wat mee doen. Afhankelijk uh, ging dat best stevig tegen elkaar hoor, kan ik je zeggen. Want het werd afhankelijk gezien, de, de eigenaren hadden hun belang. Weet je wel, die moesten zo nodig geld verdienen, riep Zandvoort. Die ja, ik van ga de... even, even terug, je zegt de eigenaren dat was een projectontwikkelaar dat dat het zijn gewoon drie particulieren geweest. Ja, die en iedereen terrein, kent zijn antwoord. Die heeft dat terrein gekocht. Die hebben dat terrein gekocht. Toen in 1997 uh, gingen dat ook uh, beheren, uh, zorgden voor het uh, rijlen en zeilen, maar we werden wel geconfronteerd met het feit dat de voetbalvereniging wegging. Het vast tussen een kaal stuk terrein bleef daar liggen, wat aangepakt moest worden dat terrein. Het was afgevraagd, het moet toch weer wat uh, uh, in verzoek gebracht worden. En de campingmensen die begonnen te, te, te, te roepen, die zeiden ja.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 die zei, ja, maar wij gaan, uh, wij willen hier niet selects... wij willen hier met de campus blijven staan. Daar is geruime tijd met elkaar over gesproken... en er is een fantastische oplossing uit de bus gekomen. Naar mijn beleving. En dat betekent, er zou een mooie moderne camping komen... goede nusvoorzieningen, andere toegangsweg... die zou komen bij de ingang bij uh, New Unicum... dat pand waar op de hoek staat, echt het zal voor de Zweden... dat wel was al aangekocht door de ontwikkelaar die zei, dan kunnen we daar een toegangsweg maken. De we weg, dat is de weg nou, naar het golfterrein... die er niet uitziet...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 Hoge door de blij dat dat het allemaal zonder ruzie gebeurd was. Prachtig poldermodel. Stop, ik stop ik, even. Ja, ja want, i, want nu er waren praat, nog veel meer mensen ja, blij. Nu nu ga je even heel snel. We gaan weer even terug naar de camping. Ja. Uh,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 Maar de politie arriveert voor je weer lopen. Hebt geleerd zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje. Nee, verlucht. Dat wordt dan in een mensereel. Die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het stand.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 Behoorlijk redelijke en een nette manier uh, teruggegaan naar het aantal uh, campingbewoners. En er staan er nu nog zo'n 230 op het ogenblik. En die zijn buitengewoon content. En die zijn buitengewoon content. Sterker nog, die hebben het ideaal om straks een gemoderniseerde camping te krijgen. Met mogelijk een uh, eigen toegangsweg. Betere elektriciteitsvoorzieningen, betere nutsverzieningen. Kortom, win-win situatie voor iedereen. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Daar, nou, zeg het. Sta, daar staat er in Zandvoort... Kijk, voorop hè ik ben ook een milieu. Uh, ik vind het milieu moet je in de gaten houden. Hè. Ik, voor mijn partij, rentmeesterschap. We gaan die uh, partijpolitieke werk van maken. Maar wij vinden allemaal met elkaar dat je de natuur moet uh, bewaken. Deze, dat, er ligt nu een plan. Wat stedenbouwkundig verantwoord is. Wat volstrekte consensus is, tussen iedereen. Waar de gemeentebestuur achter staat, democratisch uh, gelegitimeerd. Waar de.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 Want er zit geen schot in het hele gebeuren. Terwijl er volstrekte overeenstemming is met alles, en iedereen. De omwonenden van de Kermenweg, ook tussen zandvoort zeggen. upgrading van het gebied, er ligt een heel mooi plan. Zijn er allemaal voor? Er is nauwelijks niemand tegen. En dan roept een partij in, in provinciale staat bij amendement. Standevoorde mag niet uh, bebald worden met, uh, met burgeloos. En het hele, uh, hele zaakje ligt op de hoogte op second. Dat neemt niet weg.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 Verbeterd. Het wordt een plaatje. Het wordt een plaatje. Dan gaan we gaan weer even naar de muziek. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zondag waarvan...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 en kreeg hij Zandvoort en Hans Hoogendoorn. Ja, Rob de Nijs met En het werd zomer. Nou, als je naar buiten kijkt met dat mooie weer, zonder meer. Uh, uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Hans Hoogendoorn in het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten over uh, Zandvoerden en de TCB-terrein aan de Kennemerweg. Uh, heeft u vragen, opmerkingen, aanvullen? Bel gerust.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 Ja, en je zegt zelf, alle milieugroepen die vaak in de protestsfeer voorop lopen. die heb je allemaal mee. Nou, je slaat een spijker op zijn kop. We hebben het over. Uh, hoe heet het die stichtingen? Stichting Duimhout. Ik heb Duim geschreven. Uh, Waternet, uh, Natuurorganisatie Stichting uh, Duimhout. Omwonenden, Gemeente, alle partijen. Iedereen is het ermee eens. Iedereen ziet het zitten. het is geblokkeerd nu. En het is nu geblokkeerd door dat amendement.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 En we zijn jaren bezig. Er ligt een fantastische overeenkomst. En dan denk ik, in vredesnaam kunnen we niet eens een keer ook wat ontwikkelen... wat een, uh, te behoeven van, van, van, van duizenden mensen is... Uh, zonder dat daar allerlei principe rakkers uh, weer proberen de zaak te frustreren. Nu heb jij een hele tijd in de provincie gezeten. Ja. Heb je daar contacten nog? Ja.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 Maar bestaat er nog een TZB? Uh, geen TZB, zelfs sportcombinatie heet het. Uh, doen ook honkbal, uh, andere soorten sporten. Maar het voetbal, de oude TZB, oude pottinggebeuren, is verdwenen. Dat zal de pasteur heel zielig vinden. Ach, ik weet het niet. Anno 2012, nee. Ik denk, ik denk kijk, Pieter, het is natuurlijk vaak zo. Dat is ook nostalgisch, hou je vast aan een bepaald instituut. En dat begrijp ik ook drommels goed. Maar...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 Uh, daar gaat het toch uit, uh, uiteindelijk om. We hebben de jeugd uh, lekker aan het sporten krijgen. En uh, ja, die oude dingetjes, die, uh, die moet je ook op een gegeven moment een keer Heb jij een, een, een goed gevoel als je terugkijkt naar de SV Zandvoort nu? Uh, uh, ja. Dat ze eindelijk weer bij elkaar zijn, z 75 en Zandvoort mee hebben. Ja, daar heb ik echt een lekker gevoel bij. Maar het, het, het is, ook dat was zo. Ik bedoel, ik ben zelf vroeger, was ik uh, voetbalde ik op mijn niveau, <laughs> dat was een heel bescheiden niveau, bij Zandvoort75. Ook daar was een heel eigen cultuurtje. Salvo Meuwen had ook een heel eigen cultuurtje. Nou zie je dat die twee culturen uh, eigenlijk moeten integreren op het terrein. En dat gaat, dat, dat gaat zeer behoorlijk. Maar toch, af en toe hoor je nog wel eens nostalgische geluiden over van 75 hoor. En over ze zeggen Meeuwen. Ja... Weet je nog wel de stichting Kapklus en de externe exact, exact, Ja, natuurlijk. En dan ja. hebben de mensen nog gelijk er ook. Want oh, dat was ook een fantastische gemeenschap, Salve, Mewe, Salve 75. Maar ja, anderzijds moet ook de ratio een beetje overheersen. Het moet allemaal betaald worden. Hè? Dan moet Ook, uh, uh, ook de, de, de, het gemeentebestuur moet er af en toe in springen. En ik denk dat dat wat dat betreft de goede kant op gaat. We gaan nog even naar de muziek. Oh, nou, jongens, zijn we er allemaal klaar voor? Ja, maar meneer Brojo, niets vergeten. Is iedereen aanwezig?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 Dan pak je gauw een beer. En een flesje cola. Wat ja, je bent gauw uitgebracht. Op de Met z'n allen bij elkaar. Op de camping. Zet de champagne maar klaar Op de camping S'avonds klokken met elkaar Op de camping Op de camping Op de camping. camping De hele nacht allemaal Op de camping Geen papier op de wc Op de camping Stap je beestjes in meteen Op de camping Ik wil weg Op de camping Ik wil Ik zit hier nog geen vijf minuten of die hele camping komt op m'n straat aan. Je smooth, hou je smoel, hou je smoel, hou dat toch eens je snoe. smoel Alle dagen regen, ik kan er niet meer tegen Wat zit ik hier nou toch te doen? Met lave jassen en al mijn geld verbrassen Het kost me glauwe vol met boem. Oh m'n ik heb een leuk idee, ah. We gaan barbecue'n Kijk uit, de tent staat in de brand Mooi, laat die zooi maar fiken Want volgend jaar vakantie Huur ik een op het strand. Laat me nou toch eens alleen Ja, nu meteen! Op de camping! Inbakken! Op de camping! En wat anders! Op de camping! wat de verveling wat je gek! Op de camping! Tot je knieën in de trek! Op de camping! Ach, al jij toch eens je bek! Op de camping! Op de camping! Op de camping! Hey! Ken het niet een beetje rustig aan, En proberen hier nog wezen te slapen, Weet je, Om half twee smiddags! Een fatsoenlijk mag mensen allemaal maar nee, toen liep de halverkamping nog de landen in te schreeuwen in de Polonaise. En er heb er ook nog een tegen mijn tentastas. Nero graaft hem. Het is Gaat het ook zo terugkeren uh, bij uh, camping Zandervoerde? Hans, Hans op okay, de camping met open Henk. Dit hebben we nog nooit meegemaakt, hè, op Zondervoerder. Nee dat, nee, dat niet, maar dit is natuurlijk fantastisch zoals hij dat doet, hè, die Rob. Vergelijk ja. een adequaat stukje muziek ertussen. Zo hoort het, erop. Hoe hij wel. dat doet, weet ik niet, maar nee, hij zit met de computer voor zich. En elk toverwoord heeft hij meteen op de computer staan en kan hij uitzenden. Uh, Rob Harms, je bent geweldig, maar daarvoor heb je ook 21 jaar geleden deze omroep opgericht.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 Doen dat nu wel. Hebben nu argumenten gezien die aangedragen zijn. En nu is hetzelfde voor driftig bezig met de anderen. om de provincie te gaan benaderen. Dus Toen is het dat Stolfwit dat niet gezien heeft. Nee, ze hebben het niet kunnen zien. Ik heb, ik heb uh, gezien hoe erop gereageerd is. Niemand wist het. Toen kwam, uh, kwam het als een bliksemsticht. kwam het bij de behandeling van die uh, structuurschets Noord-Holland aan de orde. Zelfs het wist dat niet. En ze hebben hun best gedaan. Want, denk erom dat met name ook de ontwikkelaar. zat er bovenop om te weten wat gebeurt er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 Wat, wat uh, milieutechnisch allemaal niet kan. Maar er wordt met de kanaal rekening gehouden. De groensproken worden, uh, worden verbreed. En uh, het wordt prachtig stedelijk uh, ingepast. Uh, dan denk ik, wat in vredesnaam kan je daar nou voor zwaard hebben? Even voor de duidelijkheid. Je hebt geen enkele connectie met de ontwikkelaars. He? Geen enkele. Ik heb. Ik heb, ik heb nee, zeg maar even. Nee, nee, ik ben bij middelaar geweest. Met name ook vanuit uh, de mensen vanuit de camping, hè? Die hebben me toen een tijd gevraagd. wat ik wethouder was. wilt u er ook uh, bij zitten als het er overlegd zijn?